8 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Eten, drinken, gas en elektriciteit zijn in januari duurder geworden. Vooral door de belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten... gemiddeld met 2,2 vergeleken met een jaar eerder. Dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim vijf jaar, meldt het CBS. In januari gingen er allerlei belastingverhogingen in. Het lage btw-tarief ging van 6 naar 9 procent... en ook de belasting op gas en elektra ging omhoog. Voedingsmiddelen stegen in januari gemiddeld 3,3% in prijs. Een maand eerder was dat nog 1,2%. Bijna één op de drie mensen die mantelzorg combineren met een baan... zegt het moeilijk te vinden die twee dingen te combineren. In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... zegt deze groep vooral dat de tijdsdruk groot is. Ook zijn ze minder tevreden over hun leven. In Nederland gaat het om ongeveer 400.000 mensen... die minstens 8 uur per week voor iemand zorgen... en daarnaast een baan hebben van 12 uur of meer. België ligt deels plat door een nationale staking. Zo zijn tot 10 uur vanavond alle luchthavens gesloten... en rijden er veel minder treinen en bussen. Ook bij de Belgische Post wordt gestaakt. De vakbonden zijn ontevreden omdat de regering de lonen met 0,8% wil laten stijgen. Dat vinden ze veel te weinig. De VS wil meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie en oorlogen. Volgens het Pentagon gaat het daarbij bijvoorbeeld om systemen... die informatie kunnen verzamelen en analyseren of kunnen voorspellen... Wanneer er technische problemen komen met een marineschip of militair vliegtuig. Voor ons de Amerikanen zijn China en Rusland flink aan het investeren in kunstmatige intelligentie en kan de VS niet achterblijven. Het weer. Vanochtend is het eerst fris. In het zuiden gaat de zon het vaak schijnen. In het noorden meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt uiteindelijk zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam, tussen Hilversum en naar de Vesting 4 kilometer. De A1 richting Amsterdam, tussen Muidenberg en Diemen, 10 minuten vertraging. De vrachtwagen is inmiddels geborgen. A27 Almere richting Utrecht, langzaam rijden tussen Hilversum en de Afrit de Beeld. En op de N201 Hilversum uit Horen, kleine 10 minuten vertraging voor de aansluiting met de A2.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 momenti fradinno i distacchi e i toni da capilc niente po' town come ve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 He's good. Shut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 www.zfmzandvoort.nl Us ocean deep. But now, this river that we're swimming through is promises we keep.